Kunt u niet aan ons afspraak houden? Kunt u een beetje duidelijker zijn? Waarom komt u niet in de nozen uit aan hè? Ik waarschuw u. Eerst was er die oproep via de radio... en nu heb ik vernomen dat u toch contact gezocht hebt met de familie Vrooman. Teken mijn instructies in. Mag ter gewoonte. Ik kan het niet laten om op onderzoek uit te gaan... wanneer er zich een spoor aandient. Ik ga u helpen van in. Pardon? Hoe laat is het? Half elf. Waarof nu vanin, zet je met verlof. Een brief? Voor mij part gaat u naar Tenerife op safari in Afrika... maar ik wil u voorlopig niet meer zien. Is dat Verkepen? Wilt je daarmee zeggen dat het onderzoek in de zaak Vrouwman wordt stopgezet? Je nog slimmer dan ik dacht van in. Daar is de deur en ik wens u een prettige vakantie. Dag Pieter. Oei, geen handdoek vandaag. Je gaat erop achteruit, hoor. De zon schijnt nog altijd... En de duvel staat ijskoud. Oh, is dat een uitnodiging? Als het u toegestaan is om te praten met een commissaris... die vrijstelling van dienst voor onbepaalde tijd heeft gekregen... Oh. kom binnen. Mijn eerste muziek was te uitzetten. En, is het plezant, zo'n onverwachte vakantie? Breek mij de mond niet open, hè. Heb je u bij neergelegd? Belang niet, maar wat kan ik anders doen? Bevel is bevel. Daar zou ik in dit geval toch niet zo zeker van zijn. Huh? Weet jij dat meer dan ik? Je weet dat er binnen veertien dagen gemeenteraadsverkiezingen zijn. Hmm. Nee. Gisterenavond was ik uitgenodigd op een privébijeenkomst van de huidige oppositie ten huize Dirk van der Eyck van de VLD. Uh, sorry, ik zie het verband niet. En wie waren er? Uiteraard Dirk van der Eyck van de VLD, Patricia Druiter van de SP, huh? procureur Beekman en... en... K. Uh, maar wat heeft dat met de zaak Vrooman te maken? Ja, een beetje geduld, je gaat het allemaal weten. Maar eerst, Pieter, je moet mij beloven... op uw woord van eer dat u niets over uitlegt, maar echt geen woord, hè, Pieter. Ja, nou, begrijp Geen woord. Ik zal het geen doekjes omwinden. De VLD wil het burgemeesterschap van Brugge. Ja. Dus met name Dirk van der Eyck wil burgervader worden. Dat hebt u goed begrepen, procureur. Dat zal dan toch van de verdeling van de mandaten. De SP... Wij willen alleen toerisme en openbare werk. Ja. Alle andere mandaten kunnen door de SP ingevuld worden. Dat lijkt me een redelijke verdeling. Ja, we zitten natuurlijk wel met een obstakel. De CVP. Juist. En meer in het bijzonder in boegbeeld, zaak Vrooman is een blok aan ons been. Gij hebt daar nogal goede relaties mee, uh, de Kee? Eh, uh, enfin, ja, ja. Wat zijn goede relaties, Daarvoor Dat je veel aan de CWP te danken heb, natuurlijk, hè. Dat zou ik zo niet even stellen, Nick. Hannelore, die zaak van de inbraak bij Jean-Luc, de zoon van de oude vrouwman, valt daar iets mee te doen? Uh, hoe bedoelt u? Wel, uh, zit daar geen geurtje aan. Uh, mogelijk schandaal, bijvoorbeeld. Dat zou de VLD en de SP ruim electoraal voordeel kunnen opleveren, hè? Wel, er zijn sporen die in de richting van een schandaal zouden kunnen wijzen, maar... Ja, ik heb begrepen dat hoofdcommissaris De Key liever ziet dat dit onderzoek op een laag pitje gezet wordt. Of is dat niet zo, meneer De Key? Ik? Helemaal niet. Maar de burgemeester is hoofd van de politie en die is... Is een CVP-creatuur en heeft dus zware verplichtingen tegenover Jacques Froman. We hebben allemaal zo onze verplichtingen. Hm? Ja, uh, ik weet niet of ik dit nu te berden moet brengen, maar uh, ik, ik heb een schoonzoon. Deleu is zijn naam, hij is uh, werkzaam met de gerechtelijke en uh, well, hij heeft, uh, heeft kwaliteiten. Ikzelf ga binnen twee jaar met pensioen en... Uh... Je zou graag zien dat uw schoonzoon u opvolgt? Oh, oh, oh, ja, we moesten u niet over de nodige kwaliteiten beschikken, dat zou ik dat niet zeggen natuurlijk, maar hij, hij blinkt uit in zijn vak. Ik heb het begrepen, de keer. Voor wat, hoort wat. Ja? Excuseer, maar commissaris Carton is de logische opvolger... ...gezien zijn staat van dienst. Natuurlijk, Patricia. Uw partijgenoot zal de Kee opvolgen, maar... ...ja, zij is al 59, hè. Ja. 2004 met pensioen. En dan zou de leu hem kunnen opvolgen. Zo is iedereen tevreden, ja? Ik neem dus aan, de Kee, dat het onderzoek naar de zaak Vrooman gewoon wordt voortgezet... en liefst in vijfde versnelling? Oh, natuurlijk. Vanzelfsprekend, ja. Is er dan geen probleem meer, meneer de Kee? Ik heb begrepen dat u commissaris van in met verlof gestuurd hebt, omdat u de zaak Vrooman per se wil oplossen. Is dat zo, de Kee? Uh, ja, ja dat, dat verlof is natuurlijk bij deze ingetrokken dan. Hè. Dat is uh, vanzelfsprekend. Uh, u mag op mijn volledige steun rekenen. Ah, zo hoor ik het graag, de Kee. Laat ons klinken op onze overwinning op 8 oktober. Gezondheid. Gezondheid. Wat corrupte moe, Ja. Maar alleen, Het betekent wel dat we morgen weer samen aan de slag kunnen. Ja, ik niet niks niet goed van ik. De... En zolang dat niet het geval is, weet ik nergens van. We zullen wel van hem horen. We moeten dus op zoek naar een schandaal. Dat zie ik niet zitten. Nee, wij gaan op zoek naar de waarheid, hè, Peter. En als dat betekent dat daar een schandaal aan vastzit, dan is dat meegenomen voor van de Rijk. Is er geen, dan hebben wij tenminste gedaan wat we moesten doen. Ja, wij gaat er precies vanuit dat we de zaak opgelost hebben. Tuurlijk, maar zo'n commissaris. Vooral met zo'n substituut. <laughs> dat kan niet mislukken. <laughs> nou, een duvelje. Oh, wel ja. <laughs> Hallo, met Agnes Vrooman. Ja, ma? Ah, Julie. Wat nieuws? Jean-Luc is hier geweest. In verband met die inbraak in zijn winkel? Ja. En ik ben bang dat de politie mij gaat zoeken. Ze zijn bij Veronique ook al geweest. Ach, je moet niet bang zijn. Ik zal terugbellen. Wie was dat? Julie. Ah, in nagel aan mijn doodskist. Wat moest ze hebben? Toch weer al geen geld, zeker? Men nom. Ga nu toch eens zitten, Jacques. Ik word zenuwachtig van het heen en weer geloop. Zit eens zuurke Simon de Voogd, hier tijdelijk ambrioloog. Simon? Een inbreker. Het zou inbreken misschien niet, maar wel het brein achter deze zaak. De smeerlap. Simon zou dat nooit doen. Oh, juist. Yes. We denken nog altijd dat uw grote normaal van in den tijd een engel is. En waarom zou Simon daarachter zitten? Omdat hij de enige is die die Latijnse woorden kan gebruiken. Opera, tenet, reposator. Wat betekent die Latijnse onzin? Dat was in onze college tijd onze geheime signature. En dan? Oh, ja, zijn ge nu imbecil, of wat? Alleen Simon de Voogd wist dat. De inbrekers laten nu een enveloppe achter met die Latijnse woorden. Dat is toch klaar als pompwater. Dat is toch Simon. Ik heb een detectief privé gevraagd om Simon de Voogd op te sporen. En? Heeft hij hem gevonden? Nee. Heloia lui a Onder de grond. Je wilt toch niet zeggen dat, Simon... Helemaal. moor. Drie maanden geleden gestorven. Oh, nee. Simon. Wie, wie, wie. Zelfs grote liefdes blijven niet even leven, ma chérie. Maar komen diegenen die de juwelen vernietigd hebben... dan aan die Latijnse code? Simon moet ze doorgegeven hebben aan iemand anders. Maar aan wie...